Dit is het laatste uur. U kunt vanavond luisteren naar het verhaal, het levensverhaal van Volkert van Petergem. Zandvoorter en opgegroeid in Zandvoort -aan Zee, Zelfs geboren in Zandvoort. Hij is kinderpsychiater, oprichter en directeur van de speciale kinder- en tienerklinieken van het psychiatrisch ziekenhuis De Hoop in Dordrecht. Hij weet zeer boeiend te vertellen over zijn eigen jeugd, ertoe gekomen is om kinderpsychiater te worden. Veel luisterplezier. Ja, als je mij nu vraagt om iets over Zandvoort te vertellen, dan moet ik eens even goed nadenken natuurlijk. Allereerst is het voor de luisteraar goed om te beseffen welke periode ik eigenlijk in Zandvoort heb gewoond. Ik ben geboren in 1958 en ik ging weg uit Zandvoort in 1979 toen ik in Rotterdam ging studeren. Dus als ik het over Zandvoort heb, ik ben nu 51 jaar, dan praat ik over de periode van 20 jaar van de 60er en de 70er jaren. Dat is dus al meer dan 30 jaar geleden. Ik vind het inmiddels ook wel leuk om de tijdschriften van het genootschap Oud-Zandvoort te lezen. Ook al gaan die vaak over de periode daarvoor natuurlijk. Het beste kan ik mezelf eerst even voorstellen. Ik ben Volker-Jan van Petegem. Vroeger in Zandvoort werd ik ook Fok van Petegem genoemd. Ik ben de oudste zoon van Ko van Petegem en Dida Weber, allebei geboren en getogen in Zandvoort. En zo ben ik opgegroeid in de sfeer van drukkerij en boekhandel van Petergem in de Kerkstraat. De echte Zandvoorters die kennen die zaken natuurlijk wel. Mijn opa, Volkert van Petergem, heeft deze zaken voor de oorlog opgericht. En mijn vader Ko en zijn broer Eli hebben deze zaak voortgezet. Zelf was ik zodoende ook voorbestemd om ook in die zaak te gaan werken. Het is echter anders gelopen, maar dat zal ik straks vertellen. Ik kan me nog herinneren dat we in de zestige jaren altijd naar het strand gingen natuurlijk... En mijn vader kwam dan in de middagpauze gewoon even naar het strand om zijn broodjes op te eten. Ik weet nog goed dat ik door mijn vader naar de kleuterschool werd gebracht. De Wilhelmina Kleuterschool, startgroep 1 zouden ze nu zeggen. Dat zal begin 1962 zijn geweest, toen ik net vier werd. Ik weet nog dat ik er helemaal geen zin in had. Zodra... De juf me even niet in de gaten had, verloog ik de gang in en wilde ik de voordeur uit. Maar daar stond ik dan. Ik wist niet waar ik heen moest, want ik kende daar de weg natuurlijk niet. Dat is een van mijn eerste herinneringen. Verder heb ik het op die school erg naar mijn zin gehad. Ik was erg graag in het klimrek aan het klimmen en springen. En van het gebouwtje van de kleuterschool gingen we dan naar het naastliggende gebouw om de lagere school te bezoeken. Ik kan me nog herinneren dat een van mijn eerste juffen, dat was juf de Jonge uit Friesland, en die zou de zending ingaan. Die heb ik daarna nooit meer gezien. Verder heb ik natuurlijk juffrouw Korting meegemaakt en meester Dondorp. En als klap de vuurpijl natuurlijk meester De Vries. Op de basisschool was ik meestal een zesjesklant. Maar de CITO-scoren was opmerkelijk goed. Ik kreeg dan toch maar het MAVO-advies, hoewel ik in Nederlands niet zo goed was. Ik had ook eigenlijk helemaal geen zin om uit het dorp weg te gaan. Ik vond het wel goed zo. Ik mocht naar de Christelijke MAVO op de Sofiaweg. Dat vond ik een leuke school. Ik heb daar een prima tijd gehad. En ik scoorde daar ook wel behoorlijk goed. Op een gegeven moment wilde ik piloot worden, waardoor ik extra goed ging werken. Ik ging naar de HAVO, Christus Lyceum in Haarlem. En daar op de HAVO haalde ik ook goede cijfers. Inmiddels was ik gaan zweven bij de Kennemer Zweefvluchtclub in Noordwijkerhout op het Langeveld. En ik had besloten dat ik piloot wilde worden. Daarom ging ik er alsnog Atheneum achteraan doen. Met het idee van, nou als dat piloot worden niet lukt, kan ik met ateneum altijd nog verder... ...bijvoorbeeld studeren. Ik weet nog goed dat uh, we op de diploma-uitreiking van de MAVO aan de Sofiaweg... ...van de directeur toen, meneer Berkenbos, ...een tas met uh, reclamefolders kregen van de luchtmacht en de marine en dergelijke. En er zaten ook wat uh, zichtelijke folders tussen... ...van de Vereniging tot Verspreiding de Heilige Schrift uit Amsterdam. Dat waren fotoboeken met daarbij teksten ter overdenking... ...wat er op die foto te zien was, bijvoorbeeld een ernstig ongeluk of een fotomodel, of een mooie natuurfoto. En die overdenking daaronder, die leidde dan naar een bijbeltekst. En dat inspireerde mij enorm. Ik was in die tijd nogal een denker. Het was voor mij wel eens heel hard binnengekomen... dat er op het strand, het prachtige mooie strand... In Amsterdam, Amsterdammer was doodgeschoten. Waarschijnlijk een afrekening in het criminele milieu. Dat was toen nog vrij uniek en voor mij echt heel bijzonder. Ik schrok daarvan en dacht, ja, kan dat zomaar? Zo ging ik al jong dieper nadenken over wat er in het leven gaande is en waar zijn eigenlijk onze normen en waarden en dergelijke. In het dorp als Zandvoort was dat natuurlijk wat ongebruikelijk. Normen en waarden werden juist steeds ruimer en makkelijker. In Zandvoort draait het om toerisme, geld verdienen. De middenstand heeft daar goede zaken te doen en daar is niks mis mee. Maar door de jaren heen ging ik zo dieper nadenken, terwijl ik erg gehecht was aan Zandvoort. Ik was met name gehecht aan het strand, zee en duinen en het weer, hoewel ik... ...het circuit en toerisme en de niet zo kon waarderen. Uiteindelijk werd ik goedgekeurd voor de opleiding tot verkeersvlieger... ...bij de reisdorfachtschool in Eelde... ...maar het geval was dat er twintig goedgekeurde jongens waren... ...en dat er maar tien plekken waren. Uiteindelijk was voor mij ook een brief. Helaas, meneer van Peterhem. Ik heb toen overwogen om op eigen kosten in Amerika een opleiding te gaan doen... ...maar dan zou ik mij in de schulden hebben moeten steken. Ik heb dat niet gedaan en ik besloot om toch maar te gaan studeren. Ik ben toen uitgelood voor... Geneeskunde waarop ik dacht ik ga vliegtuigbouwkunde aan de TU in Delft doen als een soort hobby. Maar na een jaar zag ik dat het tekenen en het rekenen, het uitrekenen hoeveel klinknagels per vierkante meter er in een vliegtuigvleugel moeten en het uitrekenen van de lijmnaadverbinding volgens Fokker en het tekenen van een vijzel tot in 10 millimeters nauwkeurig, dit sprak mij niet langer aan. Gelukkig werd ik een jaar later wel ingelood voor geneeskunde en zo vertrok ik naar Rotterdam. Rotterdam, die grote stad, met de metro en speedo en de Euromast, die kende ik natuurlijk wel. Maar nu moest ik er zelf gaan wonen en studeren. Ik zag dat niet zo zitten, dus ik heb eerst een kamer in Barendrecht gehuurd. Een klein dorpje ten zuiden van Rotterdam. Zo kon ik met de trein heen en weer en ook wel met de fiets. Ik moest iedere dag college lopen en later in de ziekenhuizen stages. In Rotterdam ben ik mis gaan oriënteren op waar studenten zich zo naast de studie mee bezighouden. Er zijn natuurlijk tal van studentenverenigingen... Ik ben ze allemaal langs gegaan. Ik vond mezelf geen type om bij het koor te gaan. Dat zijn wat brallende, rijke luiszoontjes die elkaar stevig ontgroenen en dan vrienden voor het leven worden. De vriendschap is natuurlijk een prima iets. Maar ik vond uiteindelijk aansluiting bij studentenvereniging Ichters. Een christelijke groep waarin ook samen zingen, samen uit de Bijbel lezen en zeilkampen centraal stonden. Het viel me goed en het was een totaal andere jeugdcultuur dan dat ik in Zandvoort had leren kennen. Ik wist niet wat ik meemaakte. Dan had je vanuit Zandvoort ook wel jongeren die naar Youth Christ in Haarlem gingen, in de koffiebar daar. Of jongeren die met de jeugd van de kerk meededen. Maar zoals in Rotterdam was het me echt een openbaring. Zo terugkijkend zou je kunnen zeggen dat er in Zandvoort een soort monocultuur leeft. Ik heb die term wel eens horen gebruiken over de wintersportgebieden. Mensen die daar wonen, die ervaren ook dat ze in een monocultuur leven. Een cultuur vooral gedomineerd door toerisme, geld verdienen en dat soort dingen. Het gewone menselijke dorpsleven wordt dan overschaduwd door de economische noodzaken. Maar goed, dat is wijsheid achteraf. Ik heb me verder ontwikkeld en ik merkte dat het erg leuk was om jezelf te ontwikkelen en om verdere horizonnen te gaan verkennen. In mijn studie Geneeskunde ben ik ook verder gaan denken over de zin van het leven en wat ik verder met mijn leven zou willen. Ik heb toen beleidings van mijn geloof afgelegd bij de studentengemeente. Dat was officieel een stap in de hervormde kerk. Later heb ik me aangesloten bij een evangelische gemeente, een soort pinksterachtige beweging. En ik heb echt ontdekt dat Jezus Christus mijn voorbeeld is en dat ik me graag wil laten inspireren door de heilige geest. Als ik zo praat over deze geestelijke dingen, zullen mensen denken, wat is dat nou? Ze denken bij kerken vaak aan, deftige liederen, kerkbanken, orgelmuziek. Dat dacht ik zelf vroeger ook, wij gingen ook nooit naar de kerk, op zondag gingen we naar het strand. Maar ik denk dat het goed is om aan de mensen thuis te vertellen dat er wel een hogere macht in deze wereld is. Trouwens leuk dat de anonieme alcoholisten, die ik ook heb leren kennen door de jaren als uh, psychiater... ...dat die ook gebruik maken van de techniek door de, de hogere macht te benoemen. Ze noemen hem dan geen God of Heilige Geest of Jezus Christus, maar ze hebben het over de hogere macht. En ze vragen de hogere macht ook om hen van de alcohol af te helpen en om hun leven weer op orde te krijgen. En waarmpel, het werkt bij hun ook nog. Dus ook al ben je geen alcoholist, dan mag je weten dat er een hogere macht is. En ik wil zelfs daarbij zeggen dat... De Heer Jezus Christus, de Heilige Geest van Hem, de hogere macht is waar je het beste toe kan richten. Althans, zo heb ik dat ontdekt en zo wil ik het toch graag laten horen, maar ik wil ieder daar natuurlijk vrij in laten. Vanuit mijn studie geneeskunde wilde ik huisarts worden, maar ik ben daarvoor drie keer uitgeloot. Er waren toen nog loterijen, nu is de gelukkige normale sollicitatie. Ik ben toen in afwachting van mijn inloting, dacht ik. Ik gaan werken bij De Hoop in Dordrecht, een christelijk centrum waar verslaafden worden opgevangen en waar verslaafden worden geholpen om diploma te halen en een nieuw leven te starten. Maar toen ik bij herhaling uitloten voor de huisartsenopleiding, had ik toch genoeg ervaring met psychische problemen in dat werk om te zeggen ik wil wel psychiater worden. Ik heb toen gesolliciteerd naar een plek in een psychiatrisch ziekenhuis als artsassistent en toen kwam ik terecht in Goes in het psychiatrisch ziekenhuis PZZ, wat nu Emerges heet. Ik heb daar mijn eerste ervaringen opgedaan op de gesloten afdeling. Voor de Zandvoorters, dat is net zoiets als wat Bennebroek is en Zandpoort vroeger. Alleen een wat modernere uitvoering. Van daaruit ben ik gaan solliciteren voor de opleiding tot psychiater. En ik kon al vrij snel terecht in het Psychiatrisiekenhuis ziekenhuis Delta. Dat is in het dorpje Portugal ten zuiden van Rotterdam. Het is in feite een 100 jaar oud gesticht. Net zoals PZ in Zandpoort ook was. Ik heb daar de meest gekke mensen kunnen behandelen en observeren. Ik heb er erg veel van geleerd. En na een stage van drie jaar mocht ik naar de RIAG, waarna ik in keuzestage kinderpsychiatrie in het Sofie Kinderziekenhuis ben gaan doen. Dat beviel zo goed dat ik besloot om nog een jaar extra kinderpsychiatrie te doen in het RMPI ziekenhuis in Barendrecht. Zodat ik uiteindelijk psychiater, kinderpsychiater, psychotherapeut ben geworden. Ik heb toen zo'n tien jaar gewerkt als kinderpsychiater en in 2006 ben ik teruggegaan naar de hoop in Doorrecht om daar ook een afdeling voor kinderpsychiatrie op te richten. Die bestaat inmiddels, dat is de Kiel. En ook hebben we een afdeling opgericht voor jongeren die verslaafd zijn, dat is de Kajuit. Dit alles op het grote terrein van de Hoop, dorp de Hoop, waar ook al honderd plekken voor volwassen verslaafden zijn gevestigd. Het bijzondere aan deze twee afdelingen is dat er een christelijk huiskamermilieu is en dat alle verpleegkundigen zelf ook christen zijn. Waardoor ze ook in de dagelijkse behandelingen de kinderen en de gasten ook in contact kunnen brengen met hun geloofsovertuiging. Terwijl ze natuurlijk wel alle diploma's en technieken in huis hebben die elders ook aanwezig zijn. Zo kan er in de behandeling ook gewezen worden op onze hogere macht. In de hoop dat ze zelf ook gaan ontdekken wat voor kracht daar vanuit kan gaan als je je daaraan overgeeft en als je van daaruit wil leven. Nou tot zover dan een stukje over Zandvoort en hoe ik daaruit verder gegroeid ben Nou, het werk wat ik nu doe. triumphs. That's what they say. But try to hold him in the tomb. The son of life rose on the third day. Just look She has done it. Naar het laatste uur waarin Volkert van Petergem vertelt over zijn leven in Zandvoort en zijn hedendaagse werk als kinderpsychiater in Dordrecht, waar hij werkt op zichting De Hoop met kinderen en tieners met grote problemen. Een heel interessant verhaal. Ja, dan gaan we nu weer verder. Je wil in dit programma natuurlijk niet alleen van mijn werk als uh, psychiater horen en hoe ik als Zandvoorter daarheen gegaan ben, die opleidingen en dergelijke. In dit programma wil je vooral uh, ja, focussen op uh, de hogere waarden in het leven, heb ik begrepen. Dus ook uh, het geloof dat iemand kan ontwikkelen. En daar wil ik ook wel wat uh, over vertellen. Het is nou niet zo dat ik de wijsheid in pacht heb natuurlijk. En ik uh, ben ook niet zo'n evangelist die het van de daken schreeuwt. Maar als mensen er naar vragen wil ik er graag over vertellen. Wie weet hebben ze er zelf wat aan. Als u zo vraagt over uh, hoe ben je nou tot bekering gekomen... ...dan denk ik dat je voor de luisteraars eerst moet vertellen... ...wat bedoel je nou eigenlijk met bekering, hè? Nou, het woord bekering, dat, uh, dat komt uit het Grieks... ...en het woord metanoia zit het, metanoia, dus de verandering. Bekering betekent eigenlijk dat je veranderd bent. Maar bekering is een geleidelijk proces geweest... ...zoals ik vertelde, heb ik op mijn 16e eerst die boeken gelezen... ...van de Vereniging tot verspreiding de Heilige Schrift... ...over foto's en tekst die eronder stonden... Daarna ben ik zelf ook in de Bijbel gaan lezen. Ik was wel nieuwsgierig wat er allemaal in stond. Vooral de spreuken. Dat zijn spreuken van wijsheid, geschreven door Salomo. Spraken me erg aan. En ook de verhalen van de rondhandelingen van de Heer Jezus op aarde. Hoe dat dan ging en hoe die genezingen deed. Hoe die met mensen omging. Dat vond ik erg bijzonder en inspirerend. En zo ben ik geleidelijk aan steeds meer tot me gaan nemen van eh, wat ik daar las. Mijn bekering was dus niet één moment, het was een geleidelijk proces door de jaren heen, ook omdat ik in een cultuur leefde waar het totaal niet normaal was om in de Bijbel te lezen of om je daarmee bezig te houden. Ik was dus een beetje tegen de stroom van de tijd in aan het zwemmen. Ik nog wel dat het in die tijd, toen in de zeventiger jaren, toen ik op het eerste museum in Haarlem zat, als er dan een van de leerlingen vertelde dat ze een lid waren van de EO, dan werd er wat gegniffeld in de klas, want dat vond men maar raar. En eerlijk gezegd kende ik de EO zelf ook niet zo hoor. Maar wat ik in de Bijbel los las, vond ik toch wel erg bijzonder. Ik was trouwens niet echt christelijk opgevoed. Wij werden als kinderen wel naar een christelijke school gestuurd. Maar daar moesten we ook wel gezangen zingen en kregen we Bijbelverhalen. Maar eerlijk gezegd was dat meer een verplicht nummer dan dat het nou zo bijzonder was. Wij gingen zelf niet naar de kerk. In Zandvoort ging ook bijna niemand naar de kerk. Maar wel werd mij altijd bijgegeven, meegegeven dat ik eerlijk moest zijn. En zeg maar de tien geboden: wees eerlijk. Doe anderen geen kwaad. Doe anderen niet wat je zelf ook niet wenst. te geschieden enzovoort enzovoort. Dat werd ons wel meegegeven. Maar ons werd niet verteld van Jezus Christus is jouw verlosser. Dat soort taal dat, dat gebruikten ze niet. Daar geloven ze ook eigenlijk niet in. Als je mij nou vraagt hierover na te denken. Hoe is dat nou zo gekomen. En wat voor consequenties heeft het nou voor mijn leven gehad. Nou ik kan dat niet helemaal doorzien. Maar ik denk vroeger toen ik studeerde. Ik wilde graag dokter worden. Dokter was natuurlijk een mooi beroep. Mensen helpen. Goede dingen doen. Maar daaronder zit natuurlijk ook een zekere... Uh, strijd tegen de dood die alle mensen uiteindelijk uh, krijgen. Als dokter probeer je mensen zo lang mogelijk in leven te houden. Die je wil ook ziekte bestrijden. En onderliggend is dan ook de strijd tegen het uiteindelijke doodgaan. Dat is ook heel menselijk en begrijpelijk om daar tegen te strijden. Maar ik denk dat ik door mijn bekering, door mijn geloof in de Heilige Geest, ook meer zicht heb gekregen op uh, dat het leven ook een, een doorgangsfase is dat daarna wel iets te verwachten valt. Er is namelijk een geestelijke wereld die boven het lichamelijke uitstijgt. En mijn overtuiging is dat dat na het sterven van het lichaam doorgaat. Er is dus zoiets als een eeuwig leven van onze geest. En we kunnen ervoor kiezen om onze geest op te dragen aan de Heere God, aan de Heilige Geest, om bij hem te zijn. We kunnen er ook voor kiezen om onze geest op te dragen aan het negatieve, aan Satan duivel, om daarmee verder te gaan. Mensen hebben daarin dus een keuzevrijheid. En in dit leven hebben ze daar de tijd voor. Staat ook zo in de Bijbel, hè? Kies heden wie gij dienen zult. En je kan geen twee heren dienen. Maar goed, zo is het geloof na mijn bekering mijn spirituele leven geworden. Mijn geestelijke leven. Het gewone dagelijks leven gaat natuurlijk wel door, hè? Ik ben gewoon mijn werk aan het doen. Ik heb gewoon een gezin opgebouwd. En nu, sinds enkele jaren, mag ik in het werk ook weer een christelijke boodschap laten horen. Want in de gewone ziekenhuizen word je gevraagd om je werk goed te doen, maar niet van je geloof te getuigen. Dat kan hier in de hoop gelukkig wel, hoewel ik er dan ook weer niet alle dagen zo mee bezig ben, maar ook weer gewoon mijn werk doe. En een van de mooiste dingen die ik dan zie in het werk, als alcoholisten of drugsverslaafden binnenkomen, hebben ze natuurlijk een afkick en ze hebben een slechte stemming. Ze zijn bozig of ze hebben een moeilijk karakter of ze zijn moeilijk voetbare jongens die weer nuchter worden waardoor ze weer moeilijk worden. Het gebeurt allemaal, maar bij een aantal van hen zie je ook dat ze ontdekken dat er meer is in het leven en dat ze daardoor ook de drank en het drugs makkelijker kunnen laten staan. En dat meer in het leven, dat is in de hoop wat ze dan aangeboden wordt om te denken over Jezus Christus, de Heilige Geest, om dat toe te laten in hun leven en zich daardoor te laten inspireren, zodat hun leven verandert. Dat er een innerlijke verandering komt, waardoor die leegheid, waardoor ze zijn gaan drinken, of die boosheid, of die angst, of die pijn die ze hebben, die willen ze kwijtraken met drugs of met drank, dat hebben ze dan niet meer nodig. Er is een andere manier, de Heilige Geest manier, om daarvan af te komen. Het klinkt misschien wat arcadabra En ik vind dat je dit soort dingen ook moet inb inbedden in gewone, normale, goede, reguliere zorg... die je met je diploma's moet bieden. Maar deze extra moet je ze niet onthouden. Er zijn er namelijk heel veel die uiteindelijk zeggen... nou, als ik dat niet had gehad, was ik weer teruggevallen. Of uh, op die manier in het leven staan, geef mij zicht op waar het voor nodig is. En daar ontvang ik ook kracht van. Het is dus een heel wonderlijk iets, maar van het bovennatuurlijke... van de Heilige Geest kan je kracht ontvangen en ook liefde en doorzettingsvermogen... Misschien dat het geloof daarom wel vaak verboden is in communistische landen... ...omdat mensen dan zich kunnen samenbinden tot een groep met kracht en volhoudingsvermogen. Maar goed, ik heb daar nu het dan over verteld. De luisteraar moet daar zelf ook maar eens over nadenken. Het grappige is dat ik wel eens mensen krijg die zeggen... ...joh, je hebt nou zoveel gestudeerd, je bent dokter geworden en psychiater... ...en dan zit je ook nog in de directie van zo'n ziekenhuis. Hoe kan het nou dat jij in zoiets gelooft wat je niet kan zien? Nou inderdaad, je kan de Heilige Geest niet zien... Maar in het Grieks wordt de heilige geest ook de pneuma genoemd. Hè? Of in het Latijn de spiritus sanctus. De heilige geest. En pneuma betekent in het Grieks de wind. De adem van de wind. Dus wind kan je niet zien, maar je kan het wel voelen. Daar komt die vertaling ook vandaan. En de heilige geest is ook pneuma, is spiritus. Je kan het niet zien, maar je kan het wel voelen. Alleen je voelt het niet zoals de wind, maar je voelt het um, op een andere manier. Je kan het voelen in de vorm van liefde. ...van aandacht, van innerlijke rust... ...en er zijn zelfs mensen die vanuit de heilige geest... ...een lichamelijke genezing meemaken. Dit vertel ik opdat mensen misschien eens durven te gaan ontdekken... ...ja, waar heeft die man het nou over? Dat had ik namelijk destijds zelf ook. Onderzoek alle dingen en behoud het goede. En we gaan eigenlijk alleen maar zoeken als we ziektegebrek of armoede hebben... ...dan worden we bepaald bij wat er nog meer is. Nood leert bidden. Maar ja, misschien is het ook wel goed om eens te onderzoeken... ...vanuit een andere toestand dan nood... Ook als je rijk bent, je bent verwend en je hebt alles wat je wil, dan nog kan je van binnen ongelukkig en leeg zijn. En dat zoeken komt daar dan ook uit voort. Mijn overtuiging is dat je dan tot je doel en tot je waarachtige zelf kan komen. In feite bedoel ik niet tot jezelf komen, maar tot de werking van de heilige geest in jouzelf. Dat je je laat inspireren door hem. God zelf, via Jezus Christus. Ja, we zijn inderdaad aan het eind van dit interview gekomen. Het is leuk om uh, zo wat te hebben kunnen vertellen. Ik hoop dat een aantal zandvoerders hier misschien op kunnen reageren. Ik denk nog vaak aan Zandvoort, aan bijvoorbeeld uh, Wim van der Werf, Wim Bosman, Anja de Graaf, Nicolien, Dinja Volkers, Maarten Levino, Wouter Egas en anderen. En als de mensen wat willen weten over het werk wat ik nu doe, kunnen ze kijken op de website www.dehoop.org www.dehoop.org. Ook kunnen ze daar via info.dehoop.org een berichtje sturen wat dan wellicht bij mij terecht gaat komen. Tot zover groeten aan alle luisteraars. Goed, wie weet tot ziens. Dag. Tot zover het verhaal van Volkert van Petergem. We hebben nu nog leuke muziek en daarna wordt een studie over de eindtijd vanuit de Bijbel. volgt de studie over de eindtijd. De tekenen en de eindtijd met betrekking tot de gemeente. We hebben het de vorige keer over de tekenen van de eindtijd met betrekking tot Israël gehad. We volgen de definitie die dokter Anders Jan van Barneveld hanteert in zijn boek getiteld Eindtijd Israël en de islam. Met de eindtijd wordt bedoeld de periode van ongeveer 7 tot 10 jaar vlak voordat de Heer Jezus in zijn grote heerlijkheid en met grote macht terug zal komen. Op de aarde. Dus hierbij is inbegrepen de laatste zeven jaar waarin het schrikbewind de wereld zal teisteren. Einde citaat uit het boek. Met de gemeente bedoelen we de verzameling mensen op aarde die Jezus Christus als hun koning en verlosser volgen en dienen. Nogmaals, de volgorde van de gebeurtenissen wat betreft de eindtijd, die zijn: 1. Opname van de gemeente, dat wil zeggen.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 De Bijbel noemt dit de grote verdrukking. Tijdens deze periode van zeven jaar zal er een wereldleider de aarde komen besturen. Deze wereldleider wordt de Antichrist genoemd, omdat hij tegen de Heer Jezus Christus is. 3. Na die zeven jaren zal Jezus Christus, de Messias, samen met de gelovigen terugkeren naar de aarde. De Antichrist zal hij doden...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 Waaruit blijkt dat de gemeente, dus de kerk, in de eindtijd leeft De Bijbel zegt dat de gelovigen enerzijds vervolging zullen ondervinden En dat deze zal toenemen naarmate de komst van Jezus nadert En anderzijds zal er een grote opwekking zijn Waardoor de gemeente, dat is het aantal gelovigen, sterk zal groeien Met opwekking bedoelen we dat mensen massaal zich tot God bekeren en hem gaan dienen Eerst iets meer over de vervolging. In het Bijbelboek 2, Timotheus 3, vers 12, staat: Alle die vroom en in eenheid met Christus willen leven, zullen worden vervolgd. Vervolging hoort dus bij het volgen van Jezus Christus, staat hier. Dit zien we in de praktijk van het leven in toenemende mate ook gebeuren. Als je bijvoorbeeld op de website kijkt van Open Doors, www.opendoors.nl, dan lees je het volgende. Wat zijn vervolgde, vervolgde christenen? Vervolging wil zeggen dat je niet vrij bent om je geloof uit te oefenen. Soms wordt je tegengewerkt omdat je christen bent, of je moet aan regels voldoen die voor anderen niet gelden. Het kan ook zijn dat je erge dingen overkomen. Je wordt bijvoorbeeld geslagen, je raakt je baan kwijt, je wordt uit huis gezet, je komt in de gevangenis of je wordt zelfs vermoord. Dat gebeurt, deze dag ook. Vervolgde christenen zijn dus christenen die niet vrij hun geloof mogen uitoefenen. Uit de site van Opendoors blijkt dat er in meer dan 50 landen de christenen nog steeds nu ook worden vervolgd, ook vandaag de dag. Er is een verband tussen de vervolging en de opwekking. In de tweede eeuw na Christus zei de kerkvader Tertullianus het al, het bloed der martelaren is het zaad van de kerk. Dit betekent zoveel als hoe meer de christenen worden vervolgd, des te sterker groeit de kerk. Dit zien we overal op de wereld gebeuren. Bijvoorbeeld in Azië en China. Het aantal christenen in Azië, dus zoals China en India, of Afrika, waaronder Algerije en Nigeria, en ook in Zuid-Amerika, daar neemt het aantal christenen sterk toe. In China, bijvoorbeeld, groeit het aantal christenen wel met 30.000 per dag. Dit, ondanks, of misschien juist dankzij, de vervolging die er is onder de christenen. Dit geldt ook voor India. In Algerije is in de streek van Kabylie een opwekking gaande waarbij duizenden moslims christen zijn geworden bijvoorbeeld. En dit allemaal zonder dat er buitenlandse zendingwerkers of missionarissen bij betrokken zijn. Vaak krijgen ze ook dromen. Wat zegt in het Bijbelboek Joel in hoofdstuk 3, vers 1 en verder? Hoofdstuk 2, vers 28 en verder. Daarna zal zich dit voltrekken. Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zoon en dochters zullen profiteren. Oude mensen zullen dromen, dromen en jongeren zullen visioenen zien. Zelfs over slavinnen en slaven zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. Dan zal ik tekenen geven aan de hemel en op aarde, bloed, vuur en zuilen van rook. De zon verandert in duisternis en de maan in bloed. Dan komt de dag van de Heer, groot en onzagwekkend. Einde citaat uit het Bijbelboek Joël. We zien verder als teken van wereldwijde opwekking de komst en groei van de huizen van gebed, waar 24 uur per dag en 7 dagen per week wordt gebeden voor een bepaalde plaats, stad, regio of land. De meest bekende huizen van gebed kennen we bijvoorbeeld als de International House of Prayer, dat is in Kansas City, waar dag en nacht wordt gebeden 24 uur per dag, al jarenlang. Meer informatie hierover kunt u vinden op hun site, dat is www.ihop.org. IHOP, dat wordt gespeld als IHOP.org. Daar kan je lezen dus over het International House of Prayer in Kansas City. Ook in Nederland is al het Europese Huis van Gebed, ehop.eu. Christelijke zendings- en evangelisatieorganisaties werken intensiever met elkaar samen. Het streven is om alle volkeren te bereiken met het evangelie. Dat wil zeggen, Gods boodschap van liefde om aan deze mensen te vertellen, voordat de heer Jezus terug zal komen. Ieder mens moeten een kans hebben gehad om een keuze te maken voor de Heer Jezus Christus. En veel mensen weten daar nog niet van. Daarom willen de christenen dat aan de mensen vertellen, vooral aan de volkeren die daar nog niet bekend mee zijn. Nogmaals, luisteraars, onderzoek alles wat we hier vertellen. Het gaat hier namelijk om zaken van eeuwig leven en eeuwige dood. We zijn christenen van allerlei kerken, van hervormd, gereformeerd, evangelisch pinksteren, maar wij zijn absoluut geen Jehovah's getuigen, we zijn niet, geen doemdenkers ook. We zijn ook niet op uit om de luisteraars bang te maken, maar we geloven dat de gebeurtenissen, zoals wij beschrijven, duiden op de wederkomst van de Schepper van de hemel en aarde, Jezus Christus. Dus het is belangrijk als u toch ook samen zelf de Bijbel gaat onderzoeken. Over twee weken zullen we verder gaan met deze studie. In de volgende uitzending hebben we ook een gesprek met Jan Bogaert, die vroeger in Zandvoort heeft gewoond. Hij vertelt over zijn geloof in God en over zijn werk als huisarts in Osdorp, Amsterdam. Ook laten we een verhaal horen van een vrouw die genezen is in de Healing Room. Healing Room dat is een huis waar we bidden voor de mensen voor genezing. En dat is ook in Osdorp, in zijn uh, huisartsenpraktijk. Dus dat is interessant om naar te luisteren. Heeft u meer vragen, dan kunt u ons altijd mailen of bellen. Ons e-mailadres is hetlaatsteuurapenstaartlive.nl Ik herhaal hetlaatsteuurapenstaartlive.nl En ons mobiel nummer is 06 44 82. 0123. Dus u kunt altijd bellen met vragen naar 06 voor 0123. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.